Het NOS Journaal. van Brakel. Het einde van de malaise op de woningmarkt is in zicht, verwacht president Knot van de Nederlandse Bank. Volgens hem is het woonakkoord dat de coalitie met oppositiepartijen sloot daarbij belangrijk. Ook over de economie is Knot optimistisch. Hij spreekt over de eerste zonnestralen. De bankpresident waarschuwt wel dat de politiek moet doorgaan met bezuinigen. Bij het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse... worden 155 van de 1100 medewerkers ontslagen. Komende week hoort het personeel wie er weg moet. Het ziekenhuis heeft een miljoenen tekort... en maakte vorige maand al bekend dat een deel van het personeel weg moet. Begin november werd de afdeling cardiologie van het Ruwaard gesloten... na een onverklaarbaar hoog aantal sterfgevallen. Later bleek dat ook andere afdelingen slecht functioneerden. Sindsdien kiezen steeds minder patiënten voor het ziekenhuis. De politie in Duitsland heeft een Duitser opgepakt die zou hebben geprobeerd de eigenaar van de gestolen schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam af te persen. Het openbaar ministerie in Keulen zegt dat de man losgeld wilde van de eigenaar. Hoeveel en of de opgepakte man ook echt in het bezit was van de gestolen werken is niet bekend. De man zou eind vorig jaar een ontmoeting hebben gehad in Keulen met vertegenwoordigers van de eigenaar. Toen de politie daarvan hoorde is een onderzoek gestart. De Duitser werd daarna gisteren opgepakt. Het kabinet bekijkt hoe de boetes bij frauderende bedrijven... in de voedingsindustrie omhoog kunnen. Minister Schippers onderzoekt ook of de bezuinigingen op de NVWA... de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... kunnen worden teruggedraaid, zodat er weer extra controleurs kunnen komen. Ik ben eh, nu op zoek, en dat is altijd pijnlijk, zal ik ook heel eerlijk over zijn. Want als je iets, geld ergens vandaan haalt, vindt degene waar je het vandaan haalt... is nooit leuk... Als dat lukt, dan zal ik het budget inzetten ten behoeve van de handhaving en het toezicht van de NVWA op de voedsel- en productveiligheid. Een pijnlijke fout voor de Italiaanse bisschoppenconferentie. Die heeft gisteravond de Italiaanse kardinaal Scola... gefeliciteerd met zijn verkiezing tot paus. Ze deden dat in een e-mail en op hun website. Zo'n tien minuten nadat de Argentijn Bergoglio was gepresenteerd als nieuwe paus. De fout werd snel ontdekt en hersteld. Scola was een van de favorieten. Omdat het conclaaf korter duurde dan verwacht... dachten de Italiaanse bischoppen mogelijk dat het inderdaad Scola was geworden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij met minister Plasterk's uitspraak... dat kleinere gemeenten niet worden gedwongen om te fuseren, zegt voorzitter Annemarie Jortsma. Ja, hier zijn we heel blij mee met deze uitspraak. Al was het maar dat alle gemeenten op dit moment heel hard bezig zijn... om ten behoeve van die enorme decentralisatieoperatie die op ons afkomt, uh, hun samenwerkingspartners op te zoeken. En als daar de dreiging van een verplichte herindeling boven hangt, dan vrezen wij dat dat proces heel erg gefrustreerd wordt. Dus we zijn hier heel blij mee, fijn. Het kabinet gaat kijken of de financiële gevolgen van een gemeentelijke herindeling kunnen worden verzacht. Facebook heeft op verzoek van de politie twee pagina's verwijderd waarop een oproep stond voor een afscheidsfeest voor burgemeester Bats van Haren een feestje in Haren, een Project Exit-feestje. En wij hebben gedacht, dit, dit lijkt ons geen goede zaak. En op grond daarvan hebben we geprobeerd te achterhalen... wie uiteindelijk de eigenaar van, van deze site was. De pagina had als titel dus Project Exit... een verwijzing naar het uit de hand gelopen Project x feest Dat feest leidde ertoe dat Bat zijn functie deze week neerlegde. Zijn afscheidsfeestje stond gepland voor eind van de maand. Het weer nog, veel zon, maar op sommige plekken ook nog sneeuwbuien. Het is tussen de 2 en 4 graden. Komende nacht, helder en droog bij een paar graden vorst. Morgen vanuit het westen bewolkt en later in het midden en zuiden... kans op winters neerslag. De meeting begint zo. Waar zit iedereen? Uh, Tom zit in Londen, Paulien in de trein en ik werk vandaag thuis. Oké, okay, prima. Ik start de videovergadering via Link. Dan kunnen we zo beginnen.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Hier aan tafel zitten Pater Ben Vrie. Hij is woordvoerder van de Jezuïten in Nederland. Robert Lem, katholiek en hispanoloog. Bisschop de Korte van Groningen en John Bernhard, ook katholiek is er ook nog. Straks onze dichter bij de dag. We gaan praten over de nieuwe paus, over Franciscus. Pater Benfri, de paus is net als u jezuïet. Heeft u gisteravond een goede fles wijn opengetrokken? Dat is niet in opgekomen. Er zijn zoveel andere dingen gebeurd. Ik, ik was helemaal verbluft. Ja? Was, ja. Het, was u verbaasd over deze keuze? Ja, dat, dat, dat hadden wij absoluut niet verwacht. Het ligt ook niet voor de hand dat een jezuïet paus wordt, hoor. Nee? Nee, Want... helemaal niet. Wij leggen gelofte af, als wij definitief lid worden van de Jezuite Orde... dat wij geen kerkelijke ambten hoogwaardigheid uh, ambiëren. Maar dan heeft deze pauze, die had ook kunnen zeggen... ik uh, aanvaard deze, deze functie niet. Dat had hij sowieso kunnen zeggen, maar dat heeft hij dus niet gedaan. En dat kan alleen als de overste dat goed vindt dat ja. je dat doet. Ja, en ik las in de krant dat hij de vorige keer... toen Ratzinger uh, gekozen is, huilend heeft gezegd... toen waren ze met z'n tweeën nog bezig, stem maar niet meer op mij. Dat is wel typisch Jezuitisch dan. Dat zou kloppen, ja. Dat zou kunnen kloppen. Bisschop de Korte, hoe, he, hoe heeft u het beleefd? Was het voor u net zo'n verrassing? Zeker, maar een aangename verrassing... Maar ook, vooral ook door de naam die de paus gekozen heeft. Het is voor de eerste keer in de kerkgeschiedenis dat er een paus Franciscus uh, heet. En, en dan kun je natuurlijk denken uh, aan Franciscus Saverius. Een uh, grote jezuïte heilige die uh, missionaris is geweest in het Verre Oosten. En dat kun je ook koppelen aan de, aan de huidige opdracht van de kerk om te evangeliseren. Mm -hmm. Maar het Vaticaan heeft ook de nadruk gelegd op Franciscus van Assisië. En dat is natuurlijk heel opvallend. Dat een jezuïet toch uh, verwijst naar Franciscus van Assisi. En dat vind ik heel hoopvol, want uh, daar kun je een aantal elementen mee verbinden. die, uh, die denk ik heel positief zijn voor, uh, voor de opbouw van de kerk. Ja. En Robert Lem, hoe he heeft u gisteravond beleefd na die Witte Rook? Nou, ik was vooral ontroerd door zijn eenvoudige verschijning, door zijn ingetogenheid, door de, ja, de, de sympathieke glimlach. Ik vond het een buitengewone, aangename, sympathieke man. En ik was zeer verheugd dat het nu een paus is geworden uit Latijns-Amerika. Maar wat bedoelt u met eenvoudige verschijning? Want de paus ziet er altijd hetzelfde uit, toch? Nou, ik, als je het vergeleek met uh, Paus Benedictus, een voorganger... Ja. die uh, had een, heeft een heel andere, heel andere uitstraling toen hij daar op het balkon stond. Ik zag toen ook dat lachje. Dat had iets van, nou, eindelijk is het nu mijn beurt, hè, zoiets. Maar dat uh, is een interpretatie. Dat is een interpretatie, maar hij is natuurlijk heel lang nummer twee geweest in het Vaticaan. En dat is iemand die alle ins en outs van het Vaticaan kent. En hier hebben we iemand die geen lid is van de curie, die, die zoals hij zelf zei ik kom van het uiteinde van de planeet, dat is wel een unicum natuurlijk. En het feit dat hij uit Latijns-Amerika komt, ja, dat, zijn, dat, is dat gaat de kerk een draai geven. Dat gaat de kerkgeschiedenis toch enigszins uh, iets veranderen, andere ja. richting geven. Ja, meneer Kort, het feit dat het een Argentijnse pauze is uit Zuid-Amerika, dus niet meer een oh. Europeaan, voor de tweede keer pas, he, dat het buiten Europa een pauze is, is, is dat uh, bijzonder? Ja, dat is natuurlijk bijzonder omdat we gewend zijn aan een Europese paus. Maar je zou kunnen zeggen: het is eigenlijk vreemd dat het zo lang een Europese paus gebleven is omdat de kerk al heel lang een echte wereldkerk is. Uh, en uh, het werd al gezegd, uh, meer dan 40% van de katholieken woont in Zuid-Amerika. Uh, überhaupt, hè, in het zuiden van de wereld heb je veel meer katholieken dan in Europa. Dus het, het zat er ook gewoon aan te komen... dat wij vroeg of laat een keer een paus buiten Europa zouden krijgen. Ja, er werd ook wel gespeculeerd, gespeculeerd over een Afrikaanse paus. Zeker. Maar dat was misschien nog een stap te ver? Ja, nou ja, kijk, dat, dat, dat zou ook kunnen, maar getalsmatig gezien is natuurlijk Latijns-Amerika toch. Uh, de landen van, van Latijns-Amerika, daar heb je ontzettend veel katholieken. Ja. Ben Fries, zijn er veel Jezuïeten in Zuid-Amerika? Moet ik u schuldig blijven? Het, waarschijnlijk wel, maar uh, precieze aantallen weet ik Rotlen. niet. Ja, de Jezuïeten hebben, laat ik zeggen, misschien een van de hoogtepunten in de geschiedenis van de katholieke kerk is wat de Jezuïeten hebben gepresteerd. 150 jaar lang in het centrum van Zuid-Amerika. De grote jesuite-utopie, de, de reducties. De Indianenstaat die ze daar gehad hebben. Zelfs Marx likte ze zijn vingers aan af. Wat, wat, een... wat deden ze daar dan precies? Daar hebben ze de Indianen um, uh, ja, in reducties verzameld... tegen de slavenjagers die er toen al waren. Dat waren Hollanders, die kwamen uit Brazilië... Hè, voor die vrijbuiters en andere criminelen. En die overvielen die uh, reducties van de Indianen Reducties zijn een soort kampen? Reducties zijn een soort kleine stadjes hè, met, een, met een kerk. En met, wat, daar leefden die indianen van de landbouw. Dat waren zwerve indianen voor die tijd. Daar is die beroemde film The Mission over gemaakt in 1986. Ja, dat is misschien het belangrijkste hoofdstuk... uit de geschiedenis van de katholieke kerk. Ja. 150 jaar lang heeft daar een theocratisch-communistische staat bestaan. Ben vriend nog even over. U zei net, hij moet dan toestemming vragen aan zijn overste. Als hij een kerkelijk ambt wil gaan bekleden. Denkt u dat, u dat hij dat ook echt heeft gedaan? Ik ben er natuurlijk geen getuige van nee. geweest, maar als het volgens de regels gaat, in je, je fatsoen, <laughs> ja. je kunt niet zomaar ja zeggen zonder je overste te raadplegen. Maar Ja, dat is lastig, want ze hadden geen telefoon. Al die kardinalen die er bij elkaar zaten. Uh, ja, dus dan maar moet goed, hij even toestemming vragen. Hij was al kardinaal en daarmee... Het is, een mogelijkheid, het is, ook, he? het is ook een lang gesprek geweest. He? Want het duurde ontzettend lang voordat hij eindelijk een keer op dat balkon kwam. Dus misschien dat hij even dat gebeld is. Denk 40, 45 ja. minuten. Dus hij ja. moet wel heel lang gesproken hebben met zijn overste. Misschien, wie weet. Ja. John Middert, je zei net al, jij bent zelf Franciscaans opgevoed? Ja. En jij was heel erg verbaasd dat het een Jezuit geworden is. Ja, absoluut. Ik kan ik, ik me dat niet voorstellen. Dat is altijd zo'n groot verschil in feite. Maar hè? kan je ons dat dus, uitleggen? Ons leken? Wat, uh, wat, wat, waar nou, zit... de, de Jezuiten zijn toch een beetje de, de intellectuelen van de kerk. Hè? Met de, uh, en dat is in feite zo. Hij zit te glimlachen hiernaast. Want, <laughs> dat, dat, is dan ja. even, want dat is dan wel zo. Die schreven ook de hele mooie en, uh, en ingewikkelde boeken. En de en Fansiskanen die bezoekt, waar he? ik door opgevoed ben. Dat waren meestal heel eenvoudige mensen. Die ook in zo'n bruine pij. Rondliepen, weet je, en dan, uh, ja, laten we zeggen, de sloppenwijken deden en de eenvoudige jongens, en er altijd op gericht waren op educatie van mensen uit de onderkant. Ik zeg ja. niet dat ik uit de onderkant kom, maar toch in elk geval niet uit de elite. Dat ja. kan ik je zeker vertellen. Je was niet de enige die verbaasd was dat de nieuwe paus een Jezuïet is. De Argentijn behoort tot de Jezuïeten. Hij is dus Jezuïet. En het is een grote joy voor mij om een finally te hebben. Ja, niet verwacht. Uh, een Jezuïet is een echte Jezuïet. Een intellectuele orde die de nadruk legt op scholing. De plichtige gelofte op Montmartre in 1534. Is de geboorte van de Sociëteit van Jezus. De katholieke Religious Order van priesters die bekend is als de schoolmasters van Europa. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de orde dat we een paus hebben. Jesuiten staan te boek als kritisch, ook ten opzichte van Rome. En het is een grote eer voor de orde, natuurlijk. Ja, de man in black van de katholieke kerk. Benfri, Kloppen de beelden die hier werden geschetst? Ja, denk het, ja. De, de, de, de, de Jezuiten is de bovenlaag eigenlijk... en de Fransiskaan is de onderlaag. Ja, om dat nou in boven en onder te <laughs> zeggen. maar Er zijn ook Jezuiten die op de onderlaag werken. Dus het is niet exclusief voor ons. En er zijn ook franciscanen die uh, grote wetenschappelijke prestaties hebben geleverd. Het is niet zwart-wit allemaal. Nee, nee, nee. nee Robert Lem? Nou, het is toch bijzonder dat er een Jezuit is gekozen. Uh, niet alleen omdat het ongebruikelijk is... dat jezuïeten functies hebben van bischop en daarboven. Maar uh, onder de paus Johannes Paulus de tweede, zijn de jesuiten toch heel duidelijk teruggevloten vanwege hun relatie met de bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika. Te links. Te links. En vanaf dat moment zijn de jesuiten als het ware naar binnen gevlucht. Toen begonnen ze zich bezig te houden met meditatie en spiritualiteit. En toen was het hele sociale engagement, was plotseling verdwenen. En dat, had, dat, veroorzaakte, dat was ook mede veroorzaakt door de opkomst van Opus Dei. Opus Dei is opgeklommen over de rug van, van de jesuiten. Rechts, ook bij... Ja, dat is rechts, economisch rechts. Dus het is heel bijzonder dat de Jesuïten, als het ware, nu weer een genoegdoening hebben gekregen. Doordat er een, een van hun tot paus is gekozen. Dat is alleen ook al hè, de terugkeer van de Jesuïten ja. naar hun tweede ondergang. Ja. Want... Monsieur de Korte, als u moet kiezen tussen Jesuïten en Franciscanen, wat kiest u dan? En dat is een onmogelijke keuze voor mij. Ah, ja. ik, heb, ik, ben, ik ben een bischop en een wereldgeer, dus, een bisschop, een maar ik heb in beide bij beide congregaties heb ik ontzettend goede contacten. Ik ben, ik ben eigenlijk een beetje opgevoed door door uh, jezuïten. Uh, dus ik heb stage gelopen in het ziekenhuis en heel veel met pater van de Berg. En ik heb daarnaast aanslopen de prochie bij Pater Stoffels, allebei Jezuïeten. Dus ik heb uh, ook wel het nodige meegekregen van de Jezuïeten, maar ik heb ook hele goede contacten met Franciscanen. Ja, u zei net, ik ben een wereldheer? Ja, dat wil zeggen, je hebt dus twee soorten priesters in de kerk. Je hebt uh, priesters die verbonden zijn met een bisdom, dat zijn de zogenaamde seculieren of wereldheren. En daarnaast heb je natuurlijk een groot aantal uh, religieuze priesters die aan orde en congregaties zijn verbonden. Ja, precies. En de, de Franciscanen en de Jezuïeten zijn verbonden aan een congregatie? Dat, dat zijn allemaal regulieren. Ja. Ja, ja Het is best lastig voor ons, hoor. Ja, we doen nog er heel, <laughs> heel, heel erg ons best. We proberen het allemaal uit te leggen. Ja, ja. Het is heel intellectueel voor ons. <laughs> ja, ja. uh, meneer Fri, bescheiden man, wordt er gezegd, hard voor de medemens. Ja, dat beeld hebben we dus nu gezien op het balkon. En, uh, je, er zijn allerlei jesuiten. Uh, moeilijke mensen, eigenwijze mensen, meegaande mensen, stichtende mensen. Af. En, de, en hij is dan dit type... Ja, en hij, hij, hij had dan een sobere levensstijl, hij ging met de trein, hij had een appartement, ging niet in het aartsbisschoppelijk paleis wonen, geloof ik hè, zelfs. Maar het is duidelijk dat hij een groot engagement heeft met de armen. Ja, en dan zit je daar straks in dat protserige Rome. Misschien gaat hij daar wel weg. Kan dat? <laughs> je weet nooit, ik, ik weet het niet. We nee. gaan, de blik gaat steeds meer naar het zuiden hè, van onze kerk. ook. Ah, wacht hè. even, dat is wel heel revolutionair, dat het hoofdkwartier van de Rooms-Katholieke kerk weggaat uit Rome. Dat is revolutionair, maar je moet maar Buenos uitsluiten. Aires verhuizen of zo. Ja, wie weet. Ja, ja. Ja. Robert Lem, wat weet u over die uh, de, de voorkeur voor het soberen van uh, deze pauze? Nou, hij, er wordt meteen gezegd... hij reisde altijd in de bus en in de, in de metro van Buenos Aires rijdt geen auto, uh, liet zich af en toe door een taxi vervoeren. Dus nou ja, hè, zou je je hier kunnen voorstellen... dat een bischop voortdurend uh, met de metro gaat of met de bus? Dus, jawel, bisschop te tekorten dus, wel. Ja, natuurlijk, jawel, maar in zo, kon... ja, maar goed, maar in, een land, maar in een land als Argentinië... waar de kerk dus een heel belangrijke rol speelt... in Nederland speelt de katholieke kerk geen belangrijke rol... is, het, is een bischop natuurlijk ook iemand met een sociaal aanzien. Ja. En dat is dus daar wel bijzonder dat ja. hij dat deed. Ja. Je kon het gisteren ook zien, hè? De, als je goed gekeken hebt, dan zie je dat hij had een kruis op... en het was eenvoudig van metaal. Terwijl al die andere kardinalen die stonden daar met een rijkdom te pronken... van gouden kruisen met diamanten en dergelijke... Dat sprak mij nou net aan, dat ik dacht van... nou, misschien is dat wel een wat eenvoudiger man. En die naam Franciscus dan wel terecht. Ja, op de korte kan dat verhuizen uit Rome? Dat lijkt mij niet. Nee. <laughs> hij is niet voor niks bischop van Rome ook, hè? Oh ja, Dus, dus dat, hij is ja. bischop ja. van de bis om Rome, dus het lijkt me niet. Maar kijk, ik, een aantal dingen die gezegd zijn, dat is natuurlijk tekenend. En met name toch die, die naamkeuze. Franciscus, ja. eerste paus in de hele kerkgeschiedenis. Hij wil gewoon een statement maken van een dienend leiderschap. En daar ben ik... Ja, heel dankbaar voor. Als het ook werkelijk gestalte gaat krijgen... dat zal denk ik de kerk ont enorm goed doen. Nou was Franciscus ook iemand met een wat lastige uh, relatie tot de kerk, hè? Het heeft niet veel gescheeld of hij was zelfs uit de kerk gezet. Zou, zou hij daar ook aan refereren, denk u? Nou, jawel, maar Franciscus heeft volgens mij altijd uh, uh, gepoogd... hij spreekt altijd over de heer Paus... Uh, als je de geschriften leest. Dus Franciscus heeft altijd in relatie willen staan met Petrus. Uh, en uh, kijk, hij, hij uh, wilde een, natuurlijk ook een hervorming van de kerk. De beroemde droom van Franciscus: hè? 'hervorm mijn kerk.' Uh, nou, dat, dat zal deze paus denk ik ook moeten doen. Alleen al als het gaat om, om wat we nu uit de laatste jaren horen: van wrijvingen binnen het bestuursapparaat in Rome. Uh, en zelfs van geruchten van, van, van corruptie in de Vaticaanse Bank, in het Instituut voor Religieuze Werken. Dus daar moet wel iets gebeuren, want uh, het slechte nieuws uit Rome heeft natuurlijk. Ook uh, gevolgen gehad voor het imago van het pausschap zelf. Ja, ja. Goed, met name in Amerika doen er ook allerlei Indianen verhalen en complottheorieën de ronde over de Jezuïeten. Laten we daar ook even naar luisteren. Ik wilde weten of u een woord zou zeggen. Veel mensen over de wereld weten dat de attacken van 9-11 een intelligence black ops. Dat is heel moeilijk te weten. We know. weten know dat Bin Laden het niet deed. En we weten dat er zionistische netwerken zijn, ik ben een Jewijks man, en er zijn ook jesuitische netwerken die helpen te coveren. Wil u iets zeggen, sir? Kom op! Je moet gaan. De truth, ma'am. Er wordt zelfs gesuggereerd dat ze met 9-11 te maken hebben, Pater uh, Ben free. waar komt dat vandaan? Jezuiten worden uh, er wordt vaak van gedacht dat ze achter de gordijnen... allerlei invloed uh, uitoefenen door gefluister in de, de oren van hoge uh, uh, mensen. Wordt instemmend geknikt nu door Robert ja, Lem? Ja, zeker. <lacht> ja. Mens dat is gewoon daar samen onbekend. Uh, we hebben ook niet geschaamd om invloed uit te oefenen, als het maar even kon. Ja, uh, Robert Lem? Ja, de Jezuiten zijn, laat ik zeggen, nooit vies geweest van geweld... in hun glorietijd. Nu niet hoor, meneer Vrij. Nee, nee, goed. In, ons, in onze tijd... <lacht> Generen, dus je ziet zich daar enigszins voor. Dat is op zich maar, mooi. Mooi is mooi. Maar ik, nou ja, Ignatius uh, vond het niet, uh, had er geen bezwaar tegen om uh, geweld te gebruiken. Om bijvoorbeeld, uh, Willem van Oranje is heel duidelijk... Op inv in, onder invloed van de Jesuiten uit de weg geruimd. Ze wilden ook het hele Britse parlement opblazen. Want ze vonden dat koningen die afvielen van Rome... die mocht je uit de weg ruimen ten behoeve van het volk. Dat er is zelfs een, een, een belangrijk Jesuitenboek geschreven door Padre Mariana... waarin staat, de Regie, waarin staat onder welke omstandigheden... een staatshoofd uit de weg geruimd mag ja, maar worden door het ja, al voor het eerst, er wordt ons van alles toegedicht. Meneer de Lem is historicus, dus dat moet ik respecteren. Maar ik vind het ook een beetje dol wat hij wat zo vertelt. Maar is dat boek er bijvoorbeeld? Ik bedoel dat wij voor geweld zouden gaan. Dat is, dat is gewoon niet is, waar. Nee, het boek van Juan de Mariana, van de grote jeswiete historicus Juan de Mariana, dat getiteld is De Regie over de koning. Daar staat exact in dat staatshoofden koningen vorsten, die afvallen van de moederkerk, die die moet je uit de weg ruimen ten behoeve om het volk te beschermen. Kijk, en dan kijk, kunt, kijk jezuiten in deze tijd willen dat natuurlijk niet meer, nee, dat begrijp we... ik wel, ja. maar dat is wel zo. Wetenschap op de Korte neemt u ze even op voor de jezuiten. Uh, nou, ik, kijk, je moet natuurlijk, ik ben ook historicus, maar je moet natuurlijk de zaak wel dan ook in de, in de, in de context plaatsen. Ja, uh, kijk, dat het is ook. zo, de, je, de jezuiten hebben, hebben heel sterk, denk u maar aan de katholieke emancipatie in Nederland, een grote rol gespeeld. Uh, bijvoorbeeld in, in, met hun voortreffelijke colleges. Hier in Groningen had je het Sint-Maderscollege, maar in het hele land had je colleges. En als je gaat kijken naar de, de, de katholieke politici en de katholieke elite uh, van, van, van, van uh, een aantal jaren, die kwamen. Bijna allemaal van Jezuïetencolleges. Ja. En er is op zich de, niks mis mee. Elke samenleving heeft een elite. Als je dan zorgt dat dat uh, fatsoenlijke en goed geschoolde mensen zijn. dan komt het de kwaliteit van de samenleving alleen maar ten goede, denk ik. Ja, Robert Lem wil ja. iets zeggen. Ja, en Bertrand kijkt wel heel bezorgd. Ja, ja. Er, is, ja ter, er is iets heel belangrijk. Het allerbelangrijkste in de geschiedenis van de jezuïten, ze zijn in 1773, 76 officieel opgeheven door de paus van Rome. Okay. En de reden waarom dat gebeurd is. dat is een heel verhaal, maar dat want er komt er wel in het kort op neer... vanwege hun grote politieke invloed in Europa. En ze moesten van de een op de andere dag... uit alle katholieke landen in Europa en Zuid-Amerika verdwijnen... Okay. want ze waren persona non grata. John Bernard? Nee, ik had een vraag voor uh, monsieur de Korte... waar ik nou in geïnteresseerd ben als eenvoudige gelovige. Wat gaat deze paus nou betekenen voor de kerk in Nederland? Voor mijn kerk onder andere? Want ik zie daar zoveel dingen waar helemaal niks van klopt en waarvan ik zeg van, zonde dat we zo ver gekomen zijn. En wat gaat die paus? Wat, wat, wat denkt u dat hij gaat doen voor de kerk in Nederland? Ja, nou, dat is natuurlijk allemaal afwachten. Maar kijk, die naam, Franciscus, die duidt in ieder geval dat die, hij eh, dienend zal zijn... Eh, dat hij een stem wil geven aan de armen eh, van de wereld... Uh, en daar zijn er toch heel veel van: 1 miljard mensen die uh, van minder dan een dollar per dag moeten leven. Um, maar nu naar Nederland. Ja, dat, dat is wat ingewikkelder. Kijk, um, wij zitten met het natuurlijk grote probleem van de crisis rond de godsvraag. He, alle vragen van de verlichting zijn gedemocratiseerd. Er is heel veel uh, uh, onzekerheid in het hart van, van de mensen, ook binnen de parochies. Mm -hmm. uh, vandaar dat het natuurlijk. Uh, dat heeft hij ook gisteren gezegd... maar dan heb ik begrepen, met name voor de stad Rome... het belang van evangelisatie en nieuwe evangelisatie. Dat is natuurlijk ook in de lijn van paus Benedictus. Hoe kunnen wij, dat is denk ik ook überhaupt... de uitdaging van, van uh, de, de katholieke kerk van Nederland naar de toekomst toe... willen we überhaupt nog als, als kerk blijven bestaan... kunnen wij het religieus verlangen van mensen... opnieuw verbinden met de persoon van Christus... en met het evangelie van Christus. En dat is denk ik... De grote uitdaging. En of dat hij daar ons bij kan helpen, weet ik niet goed. Uh, kijk, dat zijn hele, hele uh, ingewikkelde cultuurprocessen... waardoor we gekomen zijn waar we nu zijn. Maar uh, kijk, de core business van de kerk is natuurlijk toch... om getuige te zijn van Christus. Mm -hmm. Zullen wij nog even naar Zuid-Amerika gaan? Want het is een Zuid-Amerikaanse paus. El Papa es Argentino. De paus is een Argentijn. De eerste Zuid-Amerikaanse paus uit de geschiedenis. We zijn very happy that he is a pope from Latin America. Bergoglio voeterde tegen ongebreideld kapitalisme en de verarming van miljoenen mensen in zijn land. Hij had wel een moeilijke periode tijdens die militaire dictatuur. Hij hield zijn priesters weg van de bevrijdingstheologie. Die stelt dat de kerk partij moet kiezen voor de armen. En ook dat geloof pas zinvol is als je van daaruit maatschappelijk onrecht aan de kaak stelt en bestrijdt. Maar dat de kerk in die periode ook onder zijn leiding te weinig heeft gedaan... dat heeft hij in 2012 collectief met de hele katholieke kerk van Argentinië toegegeven. Feest in Buenos Aires als het nieuws bekend wordt gemaakt dat hun Bergoglio de nieuwe paus is. Nou, de katholieke kerk in Zuid-Amerika dat is een bewogen en soms ook pijnlijke geschiedenis. Robert Lem, even kijken naar die bevrijdingstheologie. Die kennen we allemaal nog wel uit de jaren 60 en 70. Uh, hoe, staat, uh, de bishop, uh, of hoe stond de kardinaal daar toen in en nu uh, de paus? Nou, uh, Deze nieuwe paus die is als uh, van, aartsbisschop van Buenos Aires... en ook provinciaal van de jesuiten van Argentinië... was hij niet direct een voorstander van de bevrijdingstheologie. De meeste, de, veel jesuiten waren dat wel... En dat heeft ook gevolgen gehad tijdens de vuile oorlog en de dictatuur onder Videla. En daar zal in de komende tijd wel het nodige over geschreven worden. Hè? Want er wordt dus gezegd dat hij een paar juzieten uh, niet heeft beschermd toen ze werden ontvoerd, uh, ge gegijzeld. Mm -hmm. Maar dat wordt ook weer door zijn verdedigers tegengesproken. Maar het staat wel, ik heb wel gelezen in de Latijns-Amerikaanse pers, in de pers in Zuid-Amerika, dat uh, hij was geen voorstander van de bevrijdingstheologie. Dus hij stond binnen de Jezuïeten zal ik maar zeggen, iets wat aan de orthodoxe rechterkant. En dat, eh, daar gaan we in de komende tijd waarschijnlijk nog wel het een en ander ja. over horen. Maakt u, zich, maakt u zich daar zorgen over, Ben Free? De spanningen zijn zeker niet weg. Uh, deze paus staat natuurlijk voor een, uh, ja, een, uh, hoe moet ik dat zeggen, dat, dat is zoveel gaande en zoveel uh, aan het veranderen. En misschien mogelijk dat het kan veranderen, maar eer dat het echt zover is, ja, dan zal nog heel wat moeten gebeuren. En zo verleden, want dat hadden we natuurlijk bij Ratzinger ook al... er werd yes. gesproken over zijn rol in de Tweede Wereldoorlog... Ja. die eigenlijk niet heel groot was. Maar goed, dat was een, een punt van discussie. Dat lijkt nu bij deze paus dan die tijd van Videlia te worden. Ja, dat zal zeker een rol gaan spelen. Ja. Meneer en... de kort. kort hoe, ziet, hoe ziet u dat? Ja, kijk, er was natuurlijk uh, de angst voor de bevrijdingstheologie... dat, dat met het marxisme uh, meer dan een interpretatiekader uh, zou zien. Hè? Je kunt zeggen, het marxisme kun je gebruiken... om de te analyseren. Maar het marxisme... heeft natuurlijk ook een atheïstische kant. En vandaar dat vanuit Rome... Uh, altijd met, met enige zorg gekeken is... naar een aantal bevrijdingstheologen. Niet omdat ze opkwamen voor de armen... maar dat ze door uh, met het marxisme... Uh, te, te werken... Uh, ook zeg maar het atheïsme uh, in de analyse mee zouden nemen. En dat, dat, dat was de... de want kijk, deze paus zelf geeft ook aan, door zijn manier van leven... dat hij dat verbonden wil zijn met de armen van zijn ja. land. Daar is zojuist weer een voorbeeld van binnengekomen. Want de paus uh, wordt zojuist gemeld... is naar zijn hotel in Rome gegaan om zijn spullen op te halen... en de rekening te betalen. <lacht> Citaat, hij groette iedereen en besloot de rekening voor zijn kamer te betalen... omdat hij het goede voorbeeld wilde geven aan priesters en bischoppen. Zei de woordvoerder van het Vaticaan. Nou, dat is toch mooi. Toch? Ja, volgens mij heeft hij gelogeerd in, in het Hotel <laughs> van het Vaticaan, hoor. Ja, maar toch moest hij betalen. Door me Ja, precies, maar goed. <laughs> ja, nou ja, goed. Tijd voor onze dichterwijde dag. Hans Kloos, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd. Interview met broeder Ezel. Ja, zo noemde Franciscus mij zijn lijf. In het begin niet, toen hij me nog volgoud met wijn en ezelinnen bezocht... en bijna liet pletten door soldaten op paarden. Maar toen hij eenmaal die stem had gehoord... Stelde hij mij bloot aan elke weersgesteldheid die je maar kunt bedenken? Sprak hij liever met kwetterbekjes die meer herrie maakten dan een heel Formule 1-circuit bij elkaar? Liet hij de grote boze wolf, Bunga Berluskunga, rustig op snikkelafstand komen? En veranderde hij magere heind van hier beneden in een travestiet, Sora nostra morte corporale? Toen hij mij op het eind om vergeving vroeg had ik de kracht niet meer om over mijn hart te strijken. Goed, we zetten je gedicht op onze website, dit is de dag nu. Dankjewel Hans Kloos. Wij danken onze gasten Bisschop de Korte, Robert Lem, Pater Benfri, John Bernhard, Cecile Landman, Kim Meijer en Koen Vergeer. En Radio 1 gaat door met de Villa, Villa VPRO. Ger, wat gaan jullie doen? Hallo Elsbeth. Nou, op de vierde verdieping van de Mediatoren in de Tweede Kamer... ontvangen wij Kees Verhoeven. En denkt er niet min over, hij is de coming man van D66. Hij zei gisteren na aanleiding van debat over het woonakkoord... dat ze met de PvdA een korte relatiecrisis hadden... maar dat ze er sterker waren uitgekomen... Wij vroegen ons af wat kan hij daar nou mee bedoelen. Maar eerst René van Brakel met de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Timmermans voelt er voorlopig niets voor dat Europa de opstandelingen in Syrië gaat bewapenen. Frankrijk wil daar opnieuw over praten. Als de EU het wapenembargo niet versoepelt, gaan Frankrijk en Groot-Brittannië mogelijk zelf wapens leveren. Volgens Timmermans heeft Europa onlangs nog afgesproken het embargo juist te handhaven.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 Het aantal sms'jes dat wordt verstuurd loopt steeds verder terug. Afgelopen jaar is het sms-verkeer in Nederland met ruim een kwart gedaald... ten opzichte van het jaar daarvoor. Gemiddeld werden per mobiele telefoon 36 sms-berichten per maand verzonden... zegt telecom toezichthouder Opta in zijn jaarverslag. En de onderhandelingen over beter toezicht op de Britse pers zijn mislukt. De verschillen tussen de politieke partijen zijn te groot. Een commissie pleitte voor meer toezicht... na het afluisterschandaal bij News of the World. Maar premier Cameron zou niet te veel gedetailleerde afspraken willen maken... vanwege de persvrijheid. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Gouda... bij Knopens Kleinpolderplein. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Fieden rijden vanaf het plein 5 kilometer. En de A27 van Gorkum naar Breda... tussen Oosterhout en Breda-Noord, 3 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit Den Haag aan het Binnenhof is dit Villa VPRO. Na vier uur ons eigen politieke vragenuurtje met vandaag Paul Jansen van De Telegraaf, Lotte Ragut van RTL en VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen over de politieke actualiteit en wandelgangen nieuwtjes. Je sluit als oppositiepartij een akkoord met de regeringscoalitie. Gaat een van die coalitiepartners daar ineens moeilijk over doen? Gekker moet het niet worden, vindt D66 Kamerlid Kees Verhoeven. We praten met hem over hoeveel garen zijn partij kan spinnen bij de nieuwe verhoudingen in Den Haag en waar de politieke valkuilen zitten. En uw reacties zijn welkom via onze site vpro.nl. Dit is tot half vijf. Vila VPRO. Moet het kabinet nou wel extra bezuinigen of niet? Het Centraal Planbureau zegt van niet. De Nederlandse Bank zegt vandaag zeker weten. En flink ook, 4,5 miljard. We hebben econoom Edin Mujagic aan de telefoon. Meneer Mujagic, wat moeten we doen? Goedemiddag. Wij moeten Goedemiddag. Ons, uh, eerst uh, realiseren als land dat wij gewoon uh, jarenlang, misschien wel decennia lang... ...boven ons stand hebben geleefd... ...in tegenstelling tot wat wij gisteren gehoord hebben van het CPP. Um, uh, dat heeft zich uh, geuit in het feit dat de schulden bij de huishoudens... ...maar ook bij de overheid uh, veel te hoog zijn. Dus uh, er moet een manier uh, zijn om die schulden te gaan verlagen. En uh, je ontkomt er helaas niet aan om ook uh, uh, uh, als overheid te gaan bezuinigen. Zegt u alles bijeen dat we a. helemaal niet bezuinigd hebben... en b. dat we de economische groei van de afgelopen jaren gefinancierd hebben met schuld? Nou, het is gewoon een feit dat als je, uh, als je kijkt naar uh, de overheidsfinanciën van Nederland... Uh, sinds 1970 zijn er wel geteld vijf jaren geweest... waarin de Nederlandse overheid een kleine begrotingsoverschot had. Dus dat betekent gewoon weg dat we elk jaar, jaar in jaar uit... Veel meer geld als overheid uitgegeven hebben dan wat de overheid uh, binnen heeft gehaald aan uh, allerlei heffingen. Maar heel even, voor de duidelijkheid, want hier begrijpt niemand meer wat van. Er wordt nu al. Uh, uh, uh, er gaat geen dag voorbij of er wordt gezegd. oh, er wordt zoveel bezuinigd. Oh, we bezuinigen ja, ons kapot. Wat een bezuiniging, wat een bezuiniging. nu zegt u waar. dat is niet zo. Dat is niet waar. Dat, kijk, uh, uh, uh, ook uh, gisteren weer uh, in elk document van het CPB dat hierover gaat, staat uh, uh, uh, uh, natuurlijk heel veel informatie in. En één daarvan. Uh, dat is een staatje voor wat de CVB de collectieve lasten noemt. Ja. En de collectieve lasten, dat uh, is de weergave van hoe groot is het aandeel van de overheid in de Nederlandse economie. En uh, op het moment dat de collectieve lasten stijgen, betekent dat, dat de overheid meer geld uitgeeft. Dus om echt te spreken van bezuinigingen, zou het getal collectieve lasten omlaag moeten gaan. Ja. Als ik naar uh, de doorberekening van de CPB kijk, dan zie ik dat de collectieve lasten dit jaar hoger zijn dan vorig jaar... en dat die volgend jaar hoger zullen zijn dan dit jaar. Dus de, met andere woorden, wat betekent dat? Dat betekent dat de overheid niet... Oké, okay, even een geen voorbeeldje wat dan precies bezuinigingen zijn. Nou. Als je kort op de bijstand of als je kort, laten we het beter doen, als je ja. kort op de WW-uitkering, dan noemt u dat geen bezuiniging. Nou, dat is wel een bezuiniging, want daarmee nou. geeft overheid aan dat specifieke doel minder geld uit. Maar bijvoorbeeld de verhoging van de eigen risico voor mensen in de zorg. Dat wordt al snel uh, uh, geboekt als een bezuiniging. Bezuiniging, maar het is uh, simpelweg een uh, verhoging van de lasten voor heel het land. Dat geldt ook voor het voornemen van het kabinet uh, om de jaarlijkse aanpassing van de belastingschijven uh, uh, niet te veranderen. Normaaliter gaan, uh, gaan de belastingsschijven omhoog met de inflatie. Daar wil de overheid nu vanaf. Het gevolg is dat er veel meer mensen nu in een hogere schijf gaan vallen. Dat is geen bezuiniging, uh, dat is gewoon uh, extra last uh, voor heel veel mensen die werken in dit land. Dus bezuinigingen zijn of minder uh, uh, overdrachten, zoals dat in het jargon heet, aan uh, het volk. Dus uitkeringen bijvoorbeeld, ja. ambtenaren, salarissen. Of minder uitgeven aan Al, je staatsapparaat? Als, als, als de overheid minder geld uitgeeft... dan zijn dat bezuinigingen. Ja. Uh, uh, uh, zoals Van Dalen dat zou uh, omschrijven. Ik... Ik kijk dan simpelweg naar de cijfers van het CPB, dus van de overheid zelf... en daarin staat dat het aandeel van de overheid, die collectieve lasten... die nemen alleen maar toe. Ja. Dan is de conclusie simpel. De overheid is uh, uh, juist niet aan het bezuinigen. De overheid geeft alleen maar meer uit. Oké, okay. als we dan even naar de plannen van dit kabinet kijken. Tot 2017 wil het kabinet ongeveer een kleine 50 miljard... doorvoeren aan bezuinigingen en lastenverzwaring. Heeft u nou het idee, een idee hoeveel van die 50 miljard bezuinigingen zijn... en hoeveel lasten? Uh, dat uh, getal heb ik niet. Ik, ik, ik weet wel dat uh, in de zomer van vorig jaar is er op een van de Kamervragen een antwoord geweest van de toenmalige minister van Financiën, Jan Kees de Jager. En die heeft daar gezegd, collectieve lasten verhogen, dat werkt negatief uit voor economische groei. Hm. Nou, wat... Uh, uh, uh, wat nu het voornemen is, en dat blijkt weer uit cijfers van CPB, is dat de collectieve terug stijgt de komende jaren. Dat betekent dat de kans levensgroot is... dat de economische groei in 2014 lager zal uitpakken... dan waar de regering nu rekening mee houdt. En dat betekent dat er in 2014 opnieuw een ronde van uh, bezuinigingen... en lastenverzwaringen uh, aangekondigd zal worden. Hm. En dat hebben we aan onszelf te danken. Want als je echt zou bezuinigen... Dus minder geld werkelijk uitgeven als overheid. Daarvan zegt diezelfde overheid, namelijk het ministerie van Financiën... dat pakt wel goed uit voor de groei. Maar ze doen het niet? Maar ze doen het niet. Nee. En de lasten worden wel verzwaard. Dus het is van, van, van twee slechte allebei? Het is van twee slechte allebei. We hebben hier te maken dus met een overheid die zelf vorig jaar aangaf... collectieve lasten verhogen is negatief voor de groei. En wat doet diezelfde overheid? Die verhoogt de collectieve lasten. Want uh, uh, dat blijkt simpelweg uit de cijfers van het CPB. Uh, ja. ja, nee, ik wou iets vragen, maar dat geldt dan bij u ook niet op. Ik wou zeggen, uh, dat verhaal over bezuinigen, dan bezuinig je de economie kapot. Maar dat is niet aan de orde, want u zegt, er wordt nauwelijks bezuinigd. Nee, kijk, ja. uh, uh, op het moment dat de overheid zelf veel minder zou uh, uh, uitgeven en daardoor zakt de groei... dan uh, is het terecht om op te merken, we bezuinigen onszelf kapot... Uh, de cijfers nogmaals van diezelfde overheid van het Centraal Bureau voor de, voor de Statistiek geven overduidelijk weer, de overheid bezuinigt niet. Nee, maar de consument wel, want die krijgt lastenverzwaringen die en die lastenverzwaringen. moeten dus zuiniger doen, maar dat maakt de economie ook weer kapot. En dat is de reden waarom het ministerie van Financiën vorig jaar in antwoord op de Kamervragen heeft gezegd, uh, verhogen van lasten. Is slecht voor de groei. Juist om die reden. Want verhogen van de lasten betekent dat de burger minder geld heeft om uit te geven. En uh, uh, de enige weg uit de economische problemen is als de Nederlander meer uitgeeft. Uh, daar staat het verhogen van lasten haaks op. Ja, ja. Ze hebben het vast gehoord, meneer Mujagic. <laughs> Mag ik u hartelijk danken. Geen dank. Goedemiddag. Dag. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is.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 Hoe is dat elders in de wereld? Onze Metropolis-correspondenten gingen deze week op onderzoek. Gisteren kon u horen dat in België een politicus... ondanks zijn verstandelijke handicap... gewoon op de lijst voor de gemeenteraad van Gent staat. Mensen met een handicap hebben ook een stem. Ja. Een stem moet getoond worden. Zij mij op een lijst zet, als ik een jaar gekiet ben partijen. Dat gaat het doen. Ja. U bent overtuigend christendemocraat? Ja, dat is juist. Ja, ja. ja. ja al lang. Ja. Ik zeg altijd, ik kom uit die kot. wij zijn uit de kot. Vandaag is Metropolis ten slotte in Barcelona. Daar houdt ondanks de nietsontziende bezuinigingswoede van de Spaanse overheid... de coöperatie FEMAREC stand. En dat is maar goed ook, want verstandelijk gehandicapten... kunnen daar terecht voor een baan... en voor nog zo wat dingen die het leven de moeite waard maken. ¿Qué aquí Carlos? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí se dedican a la gestión de residuos, afvalverking en reparatie van eh automaten, die water verkopen en koffie, eh? y la destrucción confidencial de documentos, oh, yeah. en documentos, vernietiging. ...vertrouwelijke documentenvernietiging. Uh, Carlos, hoeveel mensen werken hier? Hier werken trabajan... 150 personen met discapaciteit of trastorno-mental. Ah ja, dus 150 Entre... mensen werken hier eh, ongeveer. En allemaal met een verstandelijke handicap of met een geestesziekte. Vier mannen met een mondkapje in groene uniformen. Ze zijn bezig met het scheiden van afval. De dozen, plastic, van tonen van printers. Ah ja. computerafval hier... Dat gescheiden wordt. ¿Qué tal el trabajo? Hoe gaat het werk? Bien, bien. Ja. Yeah? si sí, sí, me gusta. Deze man zegt, ik vind het prettig werk. Werkt u hier al lang? 16 jaar. 16. 16 jaar al? 16 jaar. Ja. Nou, dat is een behoorlijke tijd. Ja, dat is een behoorlijke tijd. Hè? Tempo. Sí, ja, de, de, aquí... ja. de, de meeste mensen hier die werken al lang. En de mensen op de werkvloer, dat zijn allemaal mensen met een handicap. Hè? Sí. En is dat prettig om uh, met, met mensen te werken in dezelfde condities en dezelfde omstandigheden als u zelf? zie sí, sí, sí. ja. Sí. ja. Of zou je toch liever in een uh, bedrijf, een gemengd bedrijf werken? In theorie, ik zou je tracht te vinden, dat type, hè? Maar is dat een systeem waar je moet, moet, moet, in de normaal is. Ja, zegt deze man, ik zou in principe eigenlijk in een gewoon bedrijf werken, waar allerlei mensen werken. Maar ja, zegt hij, in de praktijk blijft dat heel moeilijk. Dus zijn we aangewezen op zo'n soort sociale werkplaats als dit. En, en teoría, las empresas normalizadas, normales, deberían tener un X personal de con gente de bienvenida. Pero normalmente no lo hacen, no lo tienen. Volgens de Spaanse wet, muchas bedrijven, un bepaald percentage geestelijk gehandicapten in dienst nemen. Zegt deze man, pero no se hizo meestal Ok, ¿sí? ¿dónde vamos, Carlos? ¿Dónde vamos, Al centro cívico, que nos dejan una sala. Aha, ...aan het cultuurcentrum van de wijk. We gaan dan repetitie bijwonen van een theatergroep. Een elftal acteurs op het podium van dit cultuurcentrum. Het is een, een levendig stuk vandaag, Carlos. ze sí, werken vaak met improvisatie. Ze werken veel met improvisatie, vertelt Carlos. Het is een bijzondere theatergroep, want alle acteurs zijn verstandelijk gehandicapten... Of mensen met een ziekte. Fernando en... Hoe is dat je noemen? anna Maria. En anna Maria zijn uh, twee leden van die groep. En krijg je daar nou een goed gevoel van? Van het uh, toneelspelen? Ja, sí, want luego ben je meer Ya Je no piensas niet la tarea de cada van Ja, dag. Zeg, zeg anna Maria, het is echt iets dat, uh, dat me ontspant. En dan uh, denk je aan andere dingen. Fernando, wat voor gevoel geeft het jou als je uh, daar op het podium staat? Tranquilo, ja, yes, zo. Oh. En daar voel je je prettig bij. Bien, y todo. Ja. Hé, hey, en uh, jullie treden ook op, hè? Sí. Uh, sí. En público. Sí, bueno, hay un día que el Teatro Victoria, si es que hacemos allí, nos dejan el teatro que esté... Se... Ze gaan straks in het uh, Teatro Victoria, sí, het Victoria Theater, in het sí, yes. beroemd theater in het centrum van Barcelona... Daar gaan ze straks optreden. En heb je dat alles gedaan, of nog niet? Sí, pasado con luces y eso. Fernando eh, vertelt vorig jaar met lampen. een hey, En een y volle, volle zaal. Heel veel mensen in de zaal. Ja, het was helemaal vol. De repetitie van de theatergroep zit erop. De acteurs nemen afscheid van de regisseur, Gloria Ronioni. En Gloria, jullie gaan straks uh, theater in en als het goed is ook op tournee. We hebben in diverse plekken, we hebben een gira in Lisboa, uh, Liverpool, uh, Trieste en we hebben veel éxito. Oh, we zijn in Lissabon geweest, in Liverpool en in uh, Trieste, mm -hmm. in Italië. Het stuk is een improvisatie uh, op basis van, een, van één woord en het woord is uh, la fuerza, no? de kracht. Mm -hmm. Dat wordt dan in, uh, in december in het theater gebracht, in het Teatro Victoria. U hoorde een bijdrage van Lex Rietman. En volgende week gaan onze Metropolis Radio-correspondenten... her en der in de wereld op bezoek bij de tandarts. Een klein stukje Man on the Moon van REM. De PvdA in de Eerste Kamer zetten deze week ineens het politieke debat op scherp. Met veel pijn en moeite heeft minister Blok van Wonen een akkoord gesloten met de oppositie. Maar PvdA-senator Adrie Duivenstein, de coalitiepartner notabene, die noemde het een visieloos stuk en sprak dreigende woorden. Kees Verhoeven is Kamerlid voor D66, woordvoerder Wonen onder andere. Meneer Verhoeven, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Uh, wat dacht u? Daar gaan we weer? Nou, ik dacht, daar gaan we. Uh, het was natuurlijk merkwaardig dat we in de Eerste Kamer... een, een, een senator van uh, een van de coalitiepartijen... een uh, eens politiek zagen bedrijven... Uh, uh, op de manier van dat je vraagt om een visie, om een uh, wet... waar je eigenlijk vooral als Eerste Kamer naar kijkt... om hem goed te keuren op basis van uh, inhoud, juridische toetsing, tegenstrijdigheid. Maar hij begon eigenlijk... Alsof het debat helemaal opnieuw moest uh, gevoerd worden. Hij moet misschien nog even wennen dat hij niet meer in de Tweede... maar nu in de Eerste ja, Kamer zit. Ja, maar de heer Duivestein, waar het hier om gaat... loopt al een tijdje mee uh, in, de, in de politiek. Ik denk dat de heer Duivestein heel goed wist wat hij deed. En wat hij eigenlijk deed was uh, het fundament onder het woonakkoord... Uh, in ieder geval ter discussie stellen. Laten we het, even, het even, laat even uitleggen. Het, ja. ging, uh, het woonakkoord is aan de orde, maar ja. van de week in de Eerste Kamer... was alleen het deel huurverhogingen, inkomensafhankelijke huurverhogingen... aan de orde, ja. maar dat houdt weer... Uh, uh, verband met de heffingen voor de corporaties. Want met die huurverhogingen hogingen, kunnen zij die heffingen financieren. Dat is de relatie. En uh, Duiverstein zoomde in op die heffing voor de corporaties... die hij funest vond. Dat is het verhaal. Exact. Ja, uh, het is natuurlijk zo dat we inderdaad, we hebben een woonakkoord gesloten en daar zitten een heleboel maatregelen in en één van die maatregelen is huurverhoging en die wet lag in de Eerste Kamer en uh, daar zou de Eerste Kamer op basis van de wet die daar lag uh, uh, over uh, uh, spreken. Dat werd breder getrokken, dat kan, uh, maar vervolgens werd er ook uh, gezegd. Er ligt geen visie onder en dat bene door de Partij van de Arbeid zelf. Dat vindt u te, te politiek bedrijven. Dat andere kan je je nog voorstellen ja. omdat inderdaad het een niet los te zien is van, de an van het andere in het Exact, akkoord. als de heer Duivenstein had gezegd uh, ik wil naar de de, deze wet toetsen op bijvoorbeeld uitvoerbaarheid, dan zeg ik volstrekt eens dat daar is de Eerste Kamer voor. Overigens, elke Eerste Kamer mag doen wat hij wil. Maar de PvdA zelf ja. heeft nadrukkelijk gezegd... geen politiek in de Eerste Kamer. De VVD zegt het ook steeds, geen politiek in de Eerste Kamer. En vervolgens gaan ze zelf politiek bedrijven in de Eerste maar, Kamer. Maar dat is nog niet dat eens wat u zo raar vond. Dat toch niet zo. Het ging er toch meer om dat u als een van de oppositiepartijen... met de, het kabinet een akkoord sluit... zodat mm -hmm. zij met hun woonplannen verder kunnen. En dat er vervolgens een van de coalitiepartners... die zijn handtekening onder dat akkoord heeft gezet, gekke drijvende touw gaat spreken. Nee, dat is natuurlijk... Dat is het tweede punt. En dat is natuurlijk nog raarder. Uh, uh, we hebben gezien dat dit kabinet geen meerderheid heeft. Uh, dus zoeken ze andere partijen uh, om steun. D66 helpt altijd plannen aan de meerderheid... die ook goed zijn voor uh, onze ideeën uh, voor Nederland. Die goed aansluiten bij de wens van onze kiezers. Dat is bij het woonakkoord gebeurd. Dan is het uitermate curieus dat je dan als een van de coalitiepartijen... die om hulp vraagt uh, bij bijvoorbeeld D66... dan gaat zeggen we twijfelen zelf aan onze plannen. Ja. Dat was natuurlijk een hele rare figuur. Ja. Ja. Maar laten we toch even inhoudelijk kijken. Uh, dit is allemaal politiek, dat weten we ja. natuurlijk maar uh, als we nu even inhoudelijk kijken, dat is toch belangrijk. Zeker. Wat ja. ook een rare figuur volgens mij is... om in de Eerste Kamer eerst te gaan praten over de financiering... van een hele controversiële maatregel. Namelijk, wooncorporaties moeten 1,75 miljard betalen aan de staat... God knows why. Dat is, ligt zeer omstreden. Het wordt gefinancierd met huurverhogingen. Dan ga je het in de Eerste Kamer eerst over die financiering hebben. En daarna pas over die maatregel. Dat is natuurlijk ook een hele rare volgorde. Je kunt altijd debatteren over de volgorde en de wenselijkheid van de maatregelen. Maar, nee, wacht even. Daar gaat het niet om. Je moet toch eerst praten. Die huurverhoging is ter financiering van die heffing? Niet, nee, Dan ga je nee, toch nee, niet alleen over die heffing praten. Nee, dat is een vergissing. De huurverhoging op zichzelf heeft een belangrijke functie. Mensen die een gestegen inkomen hebben en nog steeds in dat corporatiehuis wonen, de gesubsidieerde woning met een lagere huur, die blijven daar te lang zitten, waardoor de wachtlijst ontstaan. Je wil het scheef wonen tegen. Doordat er heel veel mensen zijn die heel lang weinig huur hebben betaald, terwijl ze meer kunnen betalen, staan de mensen die de woningen echt nodig hebben al jarenlang op een wachtlijst. Van dat probleem wil D66 in ieder geval af, en daarom zijn huurverhogingen ja. op zichzelf een goed idee. Maar, maar u maar... heeft gelijk. Uh, als we vervolgens naar de corporaties kijken. Zij hebben die inkomsten nodig om die heffing te kunnen betalen. Ja. En maar daarvan twee kun dingen. je inderdaad maar zeggen wacht. dat het controversieel is. Ja. D66 zegt, de corporatiesector in dit land is zo groot geworden. 2,4 miljoen huizen. Er is geen sector te, of geen land ter wereld die zo'n grote sociale huursector heeft. Dat kan ook wel wat af. Bijvoorbeeld door verkopen. En in die zin kunnen ze de heffing ook makkelijk betalen. Dus wij zijn op zich niet zo'n tegenstander van die heffing. Nee. Maar, wacht, maar dan gaan we even terug naar uh, waar het allemaal om begonnen was. Dat was niet een pure uh, uh, huurverhoging, maar het was ook om de mensen te laten doorstromen. Ja. En dan zegt Kalon van de koepel van wooncorporatie... die zegt, waarheen in Jezus naam? Die huizen zijn er namelijk niet... Klopt, er is een, een probleem waar het gaat om mensen die best willen verhuizen naar bijvoorbeeld hun eerste koopwoning. Vanuit een huurhuis naar hun eerste koopwoning. Uh, die mensen hebben het niet altijd makkelijk. Maar het woonakkoord heeft daar ook maatregelen voor getroffen. We hebben 30 miljoen extra geld vrijgemaakt voor de starterslening. Dat betekent dus dat mensen die hun eerste huis willen gaan kopen een aanvullende lening kunnen uh, sluiten. Via de Hartstikke overheid. duur? Nee, dat is de blokhypotheek waar u op doelt. De starterslening is gewoon een tegemoetkoming in, in kosten en daar hebben heel veel beginnende uh, mensen op de woningmarkt, uh, hebben daar echt wel okay, mee. Dat is waar. Ja, een goede maatregel, 30 ja. miljoen erbij. Dan kun je, als je, ja, wie zuur dus kan alles afkraken. Maar dit is gewoon een goede maatregel waar iedereen positief over is. De blokhypotheek, dat is inderdaad de mogelijkheid om wat flexibeler, een wat langere periode. Dat is een je, tweede je lening waarvan uh, je de afgesluit. rente niet kan aftrekken. Dus hartstikke duur op termijn. Ja, maar het, ge het geeft wel meer ruimte om de uitgaven voor een huis te spreiden over bijvoorbeeld 40 jaar of 35 jaar. In plaats van 30 jaar, dan leen je wat, uh, wat meer geld en dan betaal je ook wat meer rente. Maar je hebt okay, wel meer flexibiliteit. Het is in elk geval duidelijk dat u, u in elk geval wel... de Partij van de Arbeid, moeten we nog even afwachten. Hartstikke nog achter dat woonakkoord staat. Ik wilde even terug Zeker, naar de politieke ja. implicaties. Ja. U zei uh, in de commissie, Duivenstein heeft geblafd, maar hij heeft nog niet gebeten. Wij hebben een korte relatiecrisis gehad, zei u vervolgens. Ja. Eens. Maar daar zijn wij sterker uitgekomen. Wat ja. bedoelde u daarmee? Nou ja, wat, wat er gebeurde is, en dat is ook goed om even te schetsen. De heer Duivenstein begon de dag in de Eerste Kamer met hele grote woorden. En alles in twijfel trekken, vragen om visies, dat is allemaal heel slecht. En hij eindigde eigenlijk met niks. Uiteindelijk heeft hij uh, een toezegging gekregen van de minister... die al weken geleden aan de Tweede Kamer was toegezegd. Dus daarmee was het... Het punt van Duivestein, het probleem wat Duivestein creëerde, was eigenlijk weg. Nou, dan kun je het vervolgens nog over de relatie hebben. Gaan Hoe ga je over. met elkaar om? Ja, ja, we hebben een relatiecrisis gehad. Nou, die heeft twee dagen geduurd. Ik bedoel, wat mij betreft is het inhoudelijk nu uh, afgedaan. Dit moet ook niet nog een keer gebeuren, want op zo'n uh, manier kun je wat 66 betreft geen zaken doen. Dus ik maar waarom bent u er sterk? Wat bedoelt u met die intrigerende zin? Daar zijn wij sterker uitgekomen. Nou, bedoelt u dat met dat, dat wij u natuurlijk. als partij? Ja. Of zegt u: nee, daar is het land sterker uitgekomen, want vanaf het nu land, het gaan land wij niet. natuurlijk andere akkoorden nee, ook steunen. Het land steunen. niet, want er is weer allerlei onrust geweest. Ik ik zei gisteren in de Tweede Kamer: hij heeft niet gebeten, maar hij heeft wel geblafd. En het geblaf heeft voor onrust gezorgd. Op de woningmarkt, vertrouwen in de politiek is weer verslechterd. Dus in die zin is Nederland er niet sterker uitgekomen. Het was met een knipoog. Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat de P van A wat D66 geleerd heeft: dat als ze volgende keer bij ons aankloppen om hulp, dat we altijd bereid zijn om te kijken naar mogelijkheden. Afhankelijk van de inhoud, maar dat ze dan niet zelf moeten gaan zitten draaien achteraf. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja, dat, dat was een, een, een, een mooi moment, want uh, we hebben het allemaal gevolgd. En mm -hmm. het was een stevige taal die u daar gebruikte, waar wij ons iets bij kunnen vormen. Mm -hmm. Ik bedoel, als je dat nog een keer uithaalt... en dan moeten wij elke keer dat kabinet redden... en jullie zelf redden je eigen helemaal niet. Uh, waar zijn we mee bezig? Maar ineens die omslag en dat vriendelijke... maar we zijn sterker uit die relatie gekomen. Wat ons opgevallen was, mm -hmm. is dat u, voordat u dat zei, een smsje kreeg. Oh, dit is nee. Nu maken, dat en bent is grappig. En bent u, misschien, nee, is er een nee, nee, van mee. enige regie nee, spraak van Pechtold? Ik kan, hier, de de kan hier volledig transparant over zijn. Uh, dit is leuk dat journalisten dingen vaak groter maken dan uh, ze zijn. Nee, we we, we, in dit geval we vragen nu, we stellen een vraag. Ja, nee, maar ik zal in, Nou, maar het is wel een vraag die een suggestie lekt. Het komt door die gekke uh, telefoontjes dat je niet meer weet wat mensen doen. Neen, dat is waar. Nee, maar ik kan hier in alle oprechtheid uh, op Radio 1 verkondigen dat ik geen enkel SMS heb gekregen van de heer tot of iemand anders van de partij die zei: Kees, rustig aan, we moeten de deur weer verder openhouden. Ik heb geconcludeerd dat het inhoud het inhoudelijke punt, het inhoudelijke probleem... wat gaan de heer Duits neerlegde, dat dat opgelost was. Ik heb toen met een knipoog aan het eind van het debat gezegd... jongens, zanter, zanter erover strepen eronder... en we gaan nu gewoon door Oké, okay, open... de mogelijk nog nieuwe akkoorden over andere onderwerpen... die voor D66 ook van belang zijn... behalve dan dat jullie, en ook de ChristenUnie, ook hebben gezegd... als dat ellendige plan van het strafbaar stellen voor illegale... niet van tafel gaat eerst... dan valt er met ons überhaupt niet meer waar dan ook over te praten... want dat is zoiets ergs. Dat moet eerst van tafel. Hoe hard is dat? Nou, zoals de heer Schouw, uh, mijn, mijn collega in de D66-fractie, heeft gezegd, is het een voor ons zeer aangelegen punt. Uh, dus dat betekent dat wij dat punt heel serieus nemen. Nee, maar hoe, hoe hard is dat aangelegen? Is dat een, uh, een ononderhandelbaar strijdpunt? Wat in het verre verleden wel eens uh, genoemd is? Je zou, bijna gaan ja, je, je zou bijna gaan denken aan de verkiezingstijd waar weer allerlei breekpunten worden geformuleerd. Ja. Ja. Gelukkig zijn we uh, op dat punt nu uh, een stuk verder. We, uh, we hebben een kabinet. Dat is nu aan het onderhandelen over in ieder geval het Oranje-akkoord, de grote bezuinigingen en ja. uh, de, de sociale zaken. Laten we dat even. Daar zijn zij nu mee bezig. Dat wachten wij af. Als wij gevraagd worden om mee te denken... dan zullen wij ook eisen hebben op het gebied van een aantal niet-materiële uh, punten. En een van de belangrijkste is inderdaad die uh, strafbaarheid het van illegale... De CDA heeft zelfs al gezegd... Dus wij zo. overwegen om ons daar misschien maar bij aan te sluiten. Bij die eis, ik noem het toch maar gemakshalve even een eis... je kan mm -hmm. ook zeggen een dringend verzoek uh, om dat strafbaar van illegale... als dat zo is, dan kan dit kabinet morgen naar huis... want dan is er een, een enorme brede oppositie... Uh, tegen uh, alles. Tegen alles. Hm. Ja, er zijn allerlei scenario's. Kijk, het kabinet moet zelf uh, vooral kijken waar ze mee komen. Wat ze onderling wel of niet kunnen regelen. Vervolgens, als ze bij de oppositie moeten aankloppen... zullen ze daarna moeten luisteren. Onder andere op ja. dit punt. En als ze dat niet doen... en vervolgens onderling er niet uitkomen in het luisteren... dan hebben ze een probleem. Dan, zal ik, dan dat raad is ik duidelijk. u aan om nog eventjes te luisteren naar Vieren. Want dan hebben wij Mark Verheijen van de VVD. Ja. En die gaan we voorleggen... joh, laat dat punt over die illegale strappenstelling toch gewoon zitten. Het kost, je, het kost je geen cent. En je hebt deze 60 en de, je houdt de ChristenUnie gepaaid... Steun voor die bezuinigingen die jullie belangrijk vinden. Opgelost. Waar zouden we zijn zonder de journalisten Zo van Zo is dat. 1. Nou nog even één ding. We ja. moeten het toch over Radio 1 hebben. U gaat ook over uh, de publieke omroep. Ja. Dat plan van meneer Haaggoort mm -hmm. van NPO... voor de naamsverandering van radio- en tv-zenders. NPO mm. Radio 1. U viel van uw stoere wij gekregen. Ik vrees eerst dat het een 1 april grap was. Ja, dat dachten uh, wij ook. Maar een beetje vroeg vonden we. we. we. Dat is vervelend, hè? Dan ben je als kaart zie je iets en denk je dat is raar. En dan denk, dan denk je van misschien is het wel een grap. Nou, dan is het over het algemeen niet een plan waar je gelijk uh, achter staat. Ik snap best dat de heer Haaghoort en de NPO na willen denken over een centrale naam, ook in de toekomst met betrekking tot internetaanbod. Maar op dit moment met deze bezuinigingen, zonder dat de inhoudelijke keuze voor de publieke omroep die 300 miljoen moet bezuinigen en daar nog geen enkele stap in is gezet, dan al beginnen over de naam, terwijl de, de, de van het boek nog geen letter geschreven is, dus de titel al bedenken zou ik bijna zeggen. Dat vond ik onverstandig, geen goed signaal. Dus in die zin vond ik het uh, jammer dat de heer uh, Haaghoort op dit moment met dit plan kwam. Hij mag zelf nadenken over de naam uh, van uh, de publieke omroep uh, en de zendboodschap. Maar op dit moment staan we voor veel grotere uitdaging dan alleen maar de naambedenking goed. van de NPO. Kees, uh, Kees Haaghoort wilde ik zeggen, dat zou verschrikkelijk zijn. Uh, nou, niet verschrikkelijk, maar een vergissing. van D66, ja. heel hartelijk bedankt. En zometeen zijn wij terug met ons eigen politieke panel. Tot zo. Ik wil weg. Echt... Annuncio hobbis, gaudium meinum. Abemus papa. Paus is in Argentijn, een Argentino. Argentijn Bergoglio is dus de nieuwe katholiek leider. Een papst, die zich Franciscus nennt. Fratelli, sorelle. Buonasera. Alsof het zijn zou zijn. Goedenavond. Sera. Jorge Mario Bergoglio, vanaf nu paus Franciscus. Ik heb er in een beetje zitten denken... de heilige geest heeft ons allemaal voor de gek gehouden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bonanotte notte e buon riposo. Ja. Meneer, die mega waar we al maanden aan werken... die is er juist gecanceld. Ach...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 Dit is Radio 1.